Bij de afslag Veenendaal van Arnhem naar Utrecht is 10 kilometer kwijt. De hectometerpaaltjes gaan van 91.1 naar 101.2... of van 101.2 naar 91.1. En dat vindt Henk meer dan terecht een beetje vreemd. Hij wil weten waar die 10 kilometer gebleven is. 0800-1121, als je daar een antwoord op kunt geven. Henk wil weten waarom het Pauwnieuws het Pauwnieuws heet. En Anne wil weten waarom we met Oud en Nieuw vuurwerk afsteken... Paul vraagt zich af wat er waar is van het verhaal... dat een motoragent iemand is die niet met een auto op patrouille mag... omdat hij niet met zijn collega door één deur kan. En uh, Carla vraagt zich af uh, hoe de maanden juli en augustus heten... voordat ze naar de keizers werden vernoemd die ze hun eigen naam meegaven. Jasper wil verhalen van mensen die een ufo hebben gezien. En Willem kwam net met het verhaal... waarom wordt een overledene eigenlijk gewassen... voordat hij of zij in de kist wordt gelegd? Dat is wel een goede vraag van Wilm. 0800-1121 of omroepmax.nl Of even twitteren via apenstaatje-nachtzuster. Of een melding komen geven op de chat die te vinden is op www.omroepmax.nl nachtzuster. En die vraag van Trudy is er nog, die op zoek is naar een systeem een vrij groot touchscreen waarop haar man, die uh, de ziekte van Alzheimer heeft... Uh, ja, zichzelf kan trainen, zijn geheugen kan trainen door middel van een spel. En ze heeft het spel wel eens gezien op een uh, dagverblijf... en vraagt zich af of zo'n systeem ook te huur is. Meneer Dijkeman belde net, die zei je moet het systeem via Nect Air TV hebben. Daarmee kun je dingen die je op de computer kunt spelen... ook groot afspelen op televisie. Dus dat is in ieder geval een stapje in de goede richting. Maar eigenlijk is Trudy dus op zoek naar een heel groot touchscreen waarop ze een soort van triviant zou kunnen spelen. 0800 1121. The Sun Always Shines on TV van. Aha, was dat. Joke, goeie nacht. Goede nacht. Hallo. Nou zeg, van zulke muziek blijf je wel wakker. Ja, dat is ook ha. de bedoeling. Ik uh, kreeg wat uh, klachten. De luistercijfers waren aan het dalen omdat de mensen in slaap vielen. Ja, dat gebeurt mij ook wel eens, maar. Uh... <laughs> Dat zit meer in het nachtelijk tijdstip. En uh, ik hou altijd dan van heerlijke muziek, zodat ik daarna weer lekker kan slapen. Maar oké, okay, ja. daar gaat het nu niet over. Ik kan oh. die meneer Willem wel op zijn wenken bedienen wat betreft het wassen van overledenen. Ah. Dat heeft natuurlijk meerdere redenen waarom het noodzakelijk is. Ten eerste, als je iemand zo uh, zou mee uh, in zijn stervensfase en je zou hem daarna gewoon de adem eruit hoep in de kist uh, leggen... Ja. Nou, dan weet je niet hoe iemand erbij ligt. Want in zo'n laatste fase wordt al niet meer zoveel gehusteld met iemand... die ligt vaak al lang in een laatste levensfase naar het einde toe te zuchten. Ja. En uh, dat heeft dan ook uh, het gevolg dat uh, er zeker een zekere spier... Verslapping optreedt en als, er, als ik het heb over verslappe spieren, dan kan uit allerlei lichaamsholten vocht uh, oh, yeah. wegraken en dat mag u raden wat dat is. Yeah. En dan uh, wordt daar het bed en de kleding mee bezoedeld en dat zou geen prettige verschijning zijn. We willen allemaal dat iemand er netjes bij ligt als yeah. we dan afscheid gaan nemen. En uh, het koude zweet, dat is ook heel erg aanwezig dan. En als je dat uh, als een soort ook eerbiedig ritueel als laatste zorg aan de overledene, er wordt vaak heel veel, ook in families, overgedukt. Wie mag vader de laatste eer of moeder de laatste eer bewijzen? Je moet het natuurlijk ook wel kunnen. Ja. En als iemand in een ziekenhuis overlijdt, dan halen we meteen de begrafenisondernemer de, de mensen op. En dan doen ze dat in zo'n uitvaartcentrum. Maar wij hebben dat altijd nog thuis gedaan en ook in de verpleging, in de wijkverpleging, deden wij ook thuis bij de mensen helpen bij het afleggen. Ja. En dan heb je allerlei andere... Uh... Ja, speciale zorgpunten waar ik niet over uit kan wijden. Die moeten huh? gebeuren om te maken dat het lichaam zo lang mogelijk in een frisse staat blijft. En de haren worden netjes gekamd. Als iemand erg veel vlekken heeft, dan wrijven we die een beetje weg. En doen we er soms een heel klein beetje poeder op om het een beetje toonbaar yeah. te maken voor kinderen. Kortom, het heeft alles te maken met gereed zijn voor je laatste reis. En yeah. Dat doe je zelf ook als je ergens heen moet. Eh, dan, dan tut je je op. Dan ga je niet denken, oh, ik heb eergisteren gedoucht. Uh, ik, ik ga maar zo in mijn oude kleren. Ja, ja, ja. Dit is eigenlijk toch ja. de reden... Maar Joke, als ik het verhaal zo hoor, dan heb je heel wat uh, overledenen nog. Uh... Dat kan je wel zeggen. En dat begon al toen ik 18 was, 19, 20 in het ziekenhuis. Ik ben nu 70. Ja. En ik heb uh, ongeveer 50 jaar in de verpleging gezeten. En uh, het betekent gewoon dat ik zelfs in nachtdiensten loopwacht had en dat ik er 14 in 14 dagen af moest leggen in het hele ziekenhuis. Ja, ja. En dat deden wij. En daarna ben ik in de wijkverpleging gegaan en ben ik ook nog. Uh, heb ik ook nog een begrafenisondernemer geassisteerd bij het afleggen. Ja. Dus ik heb er heel erg veel mee te maken gehad. Het is in het begin ah, emotioneel heel ja. erg moeilijk. Want ja. je denkt, oh Rut, als dat later mijn ouders overkomt of iemand mijn geliefde. Maar toch, op het moment dat het zover is, dan wil je niks liever dan zelf die laatste eer bewijzen door... Ik wilde het niet eens uit handen geven. Ik wilde het zo zorgvuldig mogelijk met iemand samen, natuurlijk, anders is het veel te zwaar. Ja. Maar wilde ik dat doen en dan weet je alle ins en outs ervan om het zo goed mogelijk te doen. Ook als iemand al verstijfd is, dan knip je gewoon de kleding open en die leg je er keurig omheen. Daar ziet niemand wat van. Ja, ja. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, dat is zo'n uh, <coughs> onzichtbare taak waar mensen vaak geen uh, idee van hebben, maar in geval van ongevallen bijvoorbeeld, dan proberen ja. ze zelfs nog mensen een beetje op te kalfateren. Uh, behalve in die Oosterse landen, daar gaan ze zo al bloedend zo openbaar in een paar lappen, ik heb dat ook in Israël wel gezien, mm -hmm. toen we daar werkten, uh, dat ze zo in lappen, die moeten voor de zonsondergang begraven zijn. En ja. Dan gaan ze zo, de Joodse mensen, wel met heel veel eerbied, hoor. Dan, uh -huh. dan stonden we daar ook bij. En dan uh, wordt dat meteen in, uh, in zo'n gebedskleed, in zo'n taliet, uh, wordt dat uh, lichaam met uh, allerlei rituelen van rabbijnen en zo wordt het neergelaten. Ja. Maar elke... elke uh, Elke volksgewoonte uh, uh, uh, uh, ja, gewoonte is iets anders, maar het was is bij elk volk gelijk. Ja, het Altijd klinkt ook heel logisch gewassen. nu, ja. ja. En Joke, Joke, is het voor jou um, ooit een soort routine geworden? Of nooit. is het nog steeds? Nee, nooit. Uh, ja. Nee, nee, nee. Want je staat terwijl familieleden je omringen, sta je daar. En ik heb één keer gewerkt met een begrafenisondernemer en die man die moest ik. Meteen al niet meer. Die zei een paar keer omdat hij haast had, oh, laat me zitten. Oh, ah, laat ja. me zitten. Ja. Ik zei, nee, dat laten we niet zitten. Dan deed ik het nog extra. <laughs> extra. Want ik dacht, die mensen betalen ervoor en ik niet omdat je betaald wordt. Het is je beroep. Maar ik vind wel dat het, dat het met, met uh, respect, met uiterste respect. En ja. Ik was niemals, ik heb het gewoon ook later tegen anderen gezegd... ...denk erom, die moet je niet nemen, die gaat niet respectvol met ja. overledenen om. Nou, heel goed. Ja. Ik bedoel, het is zo belangrijk. Respect, respect voor nou. de overledenen. Het is nooit bij mij routine geworden. Tegendeel. Dankjewel, Joke, voor je verhaal dag, dag, en voor het en antwoord een hele voor Willem. fijne uitzending. Helemaal hetzelfde, Joke. Ja, Dankjewel. Als ik wakker blijf, uh, is het uh, heerlijk om naar te luisteren. Dag, okay, dag. Ik zal en een, een beetje... goede Hetzelfde. Dag, dag. dag. Ik breek nog wel weer eens in als het, het op dit gebied iets is. is, dag, is dag, altijd dag. goed, Joke. Dankjewel. Dag. Ik zal een beetje rekening ook houden met uh, de muziek. Ja. Hugo. Hallo. Hallo, Hugo. Hallo. Uh, uh, met Hugo dus. Ja. Uh, uh, ik heb uh... eerst even over die maanden. Ja. Nou, er waren bij de Romeinen oorspronkelijk maar tien maanden. Ja. En ze noemden twee maanden niets bij naam. Oh. Januari en februari die bestonden, die, die, dat waren gewoon. Nee nee nee nee ja nee, nou, maar dat weten we, maar we, we was, ja of weten we de, me, de, de afgelopen weken hebben we het steeds maar weer over die maanden gehad. Dat heb ik Alleen... gemist. Nee, oh, dat geeft ook helemaal niet. Er zijn vast een heleboel mensen die dit programma niet van het begin tot het einde iedere week luisteren. Maar juli en augustus, ja, dat waren dus ooit week, of week, maand vijf en maand zes. Ja, jullie heeten ook Quintilus. Hoe? Quintilus, vijf. Quinte, oh natuurlijk. ja, Quintus. ja Quintus. En, en uh, dus Quintulus. daarom heet augustus ook Sextilus. Sextilus, ja, leuke naam voor een maand. Ja, alleen toen vond uh, zowel Julius Caesar als uh, ja. Augustus... vond het nodig om het naar zichzelf te noemen. En dat ja. hebben ze dus toen maar gedaan. Precies. Nou, dat was precies wat Carla wilde weten. Heel fijn. Kan ik daar ook een filmpje zetten? Wat was dan dat? Zo, dat schiet lekker op. Nou, ten op. tweede... Ja, nee, ik moet eerst even wat zeggen over, uh, over, uh, <laughs> over echte Janne. Oh, ja. ja. Uh, bij ieder programma weet je van tevoren wat je gaat horen. En je weet dat daar een paar, uh, laten we zeggen, rechse jongens zitten... Ja. En, en, en als je er naar luistert zonder dat van tevoren te weten of uh, hoe je dat wil zeggen, dan is dat misschien heel schokkend stuitend. Ja. Maar ik moet je zeggen, ik vind dat inmiddels een van de allerleukste programma's die ik op de radio ken. Dus eigenlijk heel grappig. Moet, uh... Ik vind het zo leuk. En die mannen hebben ook zoveel plezier zelf. <laughs> is en ze maken belangrijk. dus echt een heel leuk programma. En ik zou je vertellen, ja. het ja. heeft nog inhoud ook. Oh. Het heeft toch inhoud ook. Je moet er even doorheen, maar ik denk, misschien kan ik dat tegen jou zeggen. Ik weet niet hoe oud je bent. Uh, wij hebben met de VPRO ook vaak dit soort situaties meegemaakt. Ja. Dat in eerste instantie uh, de, de telegraaf bol stond van alle uh, de, de schande verhalen... over wat de VPRO aan televisie en radioprogramma's maakte. Ja. Maar vervolgens uh, de, de, de, de, waren, dat, waren dat gewoon... Heerlijke programma's, als je dat er gewoon bij neemt. Uh, laten we noemen Ron van van Jacques Delphon. Misschien ja. herinner je dat nog op de radio. Ja, ja, ja. Nou, kijk, je kan je dus erger aan het feit dat er een dichteres wordt opgevoerd in zo'n radioprogramma met de naam Wilhelmina Kutje. Ja. Nou, dan ben je dus klaar. En dan ja. zet je de radio uit en dan zeg je, het is toch een schande dat ze dat tegenwoordig al op de radio zo om vijf uur middags aan het roepen zijn. Maar als je ging luisteren, dan gebeurden daar fantastisch leuke dingen. Nou, met die twee jannen is het precies hetzelfde aan de hand. Want ze hebben iedere week een politicus waar ze mee gaan praten en die, die zagen ze echt door. Daar gaan ze echt mee tot op het puntje. Ja. En die moet ook niet zeuren, want ze zijn wel op de hoogte. Die jongens hebben wel feitenkennis. Ja. Ja. Dat maakt het programma leuk als je er op een bepaalde manier naar luistert. En in het begin heb ik hetzelfde gezegd. van: Dit is dus echt helemaal niks. Mm -hmm. Helemaal niks. Maar dat is niet slim om te doen. Je moet, het, je moet het wel een kans geven. Je moet er op een bepaalde manier naar luisteren. Hè? Even kijken, zit er wat in of zit er niet wat in? Dat ja. is altijd nou, een goed advies. Dat, dat ja. wou ik graag zeggen. En ten ja. derde, ja, ik heb een UFO gezien. GAS? Ja. Terwijl je tot nu toe allemaal van die zinnige dingen zegt. Ja, nou, maar dat, dat kan dus <laughs> <samen> gaan. <laughs> maar wacht heel even, want er zit, een, er zit waarschijnlijk een adder onder het gras... want ieder nee, ongeïdentificeerd ik, ik, vliegend object... de grond van mijn hart, ik heb een ufo gezien. Maar hoe dan? Wat dan? Wanneer dan? Waarom? Met wie? En hoe vaak? En, uh... nou, het is lang geleden. Ja. Ja. Uh, ik denk dat het zo rond 1965 is gewecht. Ja. Ik ging voor het eerst van mijn leven in mijn eentje op vakantie met een vriendje. Ik was 15. En. Eh, oh nee, dat was toch 67. Ik ben van 48. Ik was, ja, ik was 15. En reken het even rustig uit hoor. Nou, wij gingen, ja. wij, wij gingen liftend naar Italië toe. Ja. En, eh, en eh, dat is ons ook gelukt. Ja. En mijn ouders waren zo bang. En het is toch gelukt. En, en toen waren we in Italië, in Caldonazzo. Ja. En met Frankie, was ik. Frankie, mijn overbuurjongetje. Ja. En eh, we zaten op een camping in Caldonazzo. En daar hadden we onze tent staan. En er stonden wat tenten om ons heen. En wat vrienden en zo. En eh, iedere nacht als we thuis kwamen... Ja. <tus> dan zaten wij... Eh, dan zaten wij te praten. En waren we... Waren we was het, het was heerlijk. Het was fantastisch gewoon. En... Eh, dan filosofeerden wij over het leven... en over, over, over het goed en slecht en kwaad en, en, en goed en noem het maar op. En intussen dronken we een glaasje en keken we rustig uh, de hemel in. En toen zagen wij ineens drie lichten naast elkaar. En die stonden eerst stil en daarna bewogen ze snel. En stonden ze weer stil en kwamen ze weer heel snel terug. En werden ze groter en werden ze weer kleiner... En op een gegeven moment schoven ze weg. En er was wel eentje die het zag in het begin. En die zei, moet je daar eens kijken, wat is dat joh? Dat is geen vliegtuig. En we zagen dat gebeuren. En, uh, en we... Nou, we waren totaal sprakeloos. Echt. Ik meen het hoor. Ik ben heel serieus. Ja. We waren totaal sprakeloos. En op een gegeven moment... Uh, schoten die lichten min of meer weg. Die, die, die verdwenen dus de, de, met een enorme snelheid. En toen was het ook klaar. Maar ik kocht een paar dagen later een krant. Wat ik eens in, de paar, in, de, eens in de veel dagen deed, want dat was te duur. Maar dat was alleen voor de sport. Voor Richard Kaaitje, herinner ik me. Oh ja. En eh, toen stond daar dat er een UFO gezien was. En die was gezien vanuit Italië over Oostenrijk en Duitsland heen. En die was ook in Nederland gesignaleerd. En dat was precies op het moment dat wij het gezien hadden. Nou. Is dat mooi? Nou, maar wat ik me dan afvraag is of je dan... Want op een gegeven moment raakt dat ook weer op de achtergrond. Want dan heb je hem gezien en als je er verder niks mee doet... dan, dan ja, ept dan, dan, dan, dan, ja. ja. het weer een beetje weg. Ja, klopt. Maar is het, is het, heeft het jou veranderd? Denk je van, nou ja, er is dus... Er moet dus iets zijn, er moet dus... Uh... Nou, ik zou je vertellen... Uh, uh, het meest indrukwekkende was eigenlijk de manier waarop wij daar met elkaar sprakeloos zaten. Kijk, kijk laten we wel wezen. Ik was 16 of ja. 15 ja. en mijn vriendje was 16, 17. En er zaten een paar jongens bij ons die waren ook ongeveer zo oud. Mm -hmm. En we, en we, hadden s avonds, we waren naar de, naar de disco geweest en we hadden gezopen en, en we zaten te roken. En we zaten wat te kijken, maar we probeerden toch wel ook wel serieus te zijn. Maar toen we dit zagen, waren we totaal sprakeloos. Ja. Totaal sprakeloos. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Echt? En daarom. ik kan het vertellen alsof het gisteren gebeurd is. Ja. Maar, denk je nu ook wel eens... zit je nu ook wel eens omhoog te kijken dat je denkt van... goh, waar zitten ze nu? Ja. Ja, altijd. Maar nooit meer gezien? Nee. Ik heb dat nooit meer gezien. En... Uh, en, en, en het is altijd leuk, ook op History Channel kijken en noem het maar op. Ja. Maar ik heb het gezien. En ik heb ja. het gezien. En het was geen vliegtuig. En het stond in de krant. Het stond echt in de krant. En wanneer was het? 65, 68? 64, 65 is het zo'n beetje geweest. Maar toen was Richard Kreutzeck nog niet geboren. Ja, zeker wel. Nee. Nou, ja, die, die heeft in 69, heeft, zat hij al behoorlijk hoog. nee. Jawel, ja nee. zeker wel. Hey, die is, die, die is, die is uh, ongeveer oh, van mijn oh, leeftijd, dus dat uh, kan sorry, nooit. Tom oh, Tom Oh, Tom andere tennisser. Hocker. Dat we, dat dat we even de tennisser op een rijtje hebben. Ah, in de zomer, in de zomer je alleen, <laughs> uh, konden wij toen in ieder geval alleen uh, het, het, het, uh, het en ...een in de gaten houden, want verder was er geen Nederlandse sport van belang. Oké, okay, nee, maar dat we dat wel even helder hebben, want verder hey, is het Tom allemaal... Hocker. Nee, uh, sorry. Ja. Tom okay. He, Hugo, dank je wel. Ik, ja, uh, ik, streep... ja, ik, ik Hugo in de ik UFO's, zeggen, streep ik af. Ja. Ik vertel het mijn kinderen ook altijd en die vinden ja. dat het een fantastisch verhaal. Nee, dat kan me voorstellen. Ik weet dat het zo is. Ja. En ik heb er niet echt een verklaring voor. Het dus nee. dus is moeilijker dan die maanden namen. Ja, precies. Nou ja, nee, ik ben lekker aan het wegstrepen hier. Ik ben er blij mee. Dankjewel, Hugo. Oké. Okay. Goeienacht. Jo, Dag, dag. dag. Ja, dat betekent nog wel dat ik een hoop vragen nog over heb. Hoor. Zoals die hectometerpaaltjes uh, bij, uh, bij Veenendaal... waar opeens 10 kilometer uh, kwijt is. Het ene hectometerpaaltje van 91,1 gaat over naar 101,2. Uh, Trudy die dus op zoek is naar sy een systeem... waarop haar man via een groot touchscreen uh, kan zijn geheugen kan trainen. Hij heeft Alzheimer en uh, daar zou hij erg bij gebaat zijn... Uh, en dat soort systemen bestaan bij bijvoorbeeld uh, dagopvanginstellingen. Uh, maar uh, ja, zij wil dat graag thuis uh, kunnen gebruiken. Dus eigenlijk zoek ze een plek waar, waar zo'n ding te huren is. 0800-1121. Henk wil weten waar Poundnieuws vandaan komt. De naam van uh, Pound of Pound of uh, nee, waar dat vandaan komt. Anne wil weten waarom we vuurwerk afsteken met oud en nieuw. En Paul vraagt zich af of het waar is dat een motoragent motoragent wordt... omdat hij niet met collega's samen in een auto kan zitten. Dat, uh, dat werkt dan niet. Dus dat motoragenten altijd een beetje onhandelbare types zijn. Heeft hij een keer gehoord, hij wil weten of het waar hij is. 0800 Harry. Harry. Ja. Hallo. Hallo. Dag Harry. Dag. Zeg het maar. Nou, ik had uh, uh, iets, een, een antwoord op die vraag over dat, uh, dat reinigen van een lichaam voor uh, dat gestorven is, van ja. iemand die gestorven is. Ja. In bijna alle culturen bestaat er zoiets als een reinigingsritueel bij belangrijke levensgebeurtenissen of het einde van een leven als dit. En eh, bij reinigingsrituelen, eh, die bedoeld zijn vaak om eh, datgene wat gebeurt... wat nadrukkelijker een betekenis te geven... Daar, eh, daar speelt water vaak een rol als het om reiniging gaat. Ja. Reiniging om naar een ander leven, wat sommigen denken... of een leven in het hierna of wat dan ook... Eh, om dat eh, goed mogelijk te maken. Uh, hetzelfde vind je met de doop. Daar speelt water ook als reinigingsritueel. Uh, en zo zijn er talloze uh, rituelen waarbij water een rol speelt. Ja. Een ander ritueel bij belangrijke gebeurtenissen is vaak lawaai. Om het boze te verjagen. Oh ja. En dat is denk ik de betekenis van het vuurwerk met oud en nieuw. O oh ja, het natuurlijk. Boze, alle ja. boze geesten verjagen en een nieuw jaar te verjagen. Tegemoet te gaan. Ah, dat verklaart ook waarom we dat lawaai, want ik, ik begrijp het siervuurwerk, begrijp ik altijd wel, maar die herrie niet. Maar dat komt dan nee. inderdaad ook teffen. Nou, dat denk ja. ik hoor, dat van dat uh, lawaai, van dat vuurwerk, Het ja. kan niet volgens mij bijna niet anders, anders zijn. En dan heb ik zelf nog een vraag: Ja. Uh, als je kijkt naar het weerplaatje, naar de weerman of de weervrouw op de televisie. Dan nou valt op dat ze uh, zo ouderwets bezig zijn. Ze oh. staan namelijk in het beeld. Ja. Honderd jaar geleden had een onderwijzer op de school had al een aanwijsstok om niet zelf voor de kaart te hoeven staan. Maar ja. deze mensen krijgen zelfs uh, een touchscreen waarbij ze helemaal voor de kaart moeten staan om erop te kunnen drukken. Ja. En uh, ze staan te aaien en te zwaaien over die kaart ja, te alsof zwijpen. het heiligst ja. is. Ja, nou, mijn vraag is waarom hebben ze nou nooit iets geleerd over presentatie... dat je niet in je eigen beeld hoeft te staan. Ja. Maar dat ja? je niet in je eigen beeld, of niet voor, dat, je, dat, voor dat ze niet de kaart je, ja, afdekken. Sorry. Ja. Eigenlijk zouden ze gewoon de kaart kleiner moeten maken. Dat hebben ze een aantal jaren geleden gedaan. Want maar... vroeger was het zo dat als je in Twente woonde... dan zag je eigenlijk nooit goed wat er voor weersituatie was. Want daar stond de man of de vrouw stond ervoor. Ja. Toen hebben ze die kaart van Nederland. Nou heb ik het over de kaart van Nederland. Die ja. hebben ze wat kleiner gemaakt. Maar nog, nog steeds staan ze ervoor. Ja. En bij grafieken staan ze altijd op de dag. Uh, op de dag van morgen staan ze ervoor. Ja. En uh, de rest kan je dan zien. Ja. Ja. Ik maar, vind het ja. altijd wel leuk dat ze er als het ware een klein beetje naartoe buigen. Nou. Ja. Ik weet niet wat het is, die mevrouw op de RTL, die, die kruipt zowat in de kaart. Het is ik eigenlijk, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van... wat wil je nou eigenlijk duidelijk maken? En wat wil je mensen laten zien? Is het verslagen ridicule om dan zelf zo voor die kaart te hangen en te ja. zwaaien? Ja, nou. dus de vraag is waarom ja. staan er weer mensen nog steeds... Waarom hebben ze niks geleerd, ja. ja waarom, de, de maar de ze kunnen doen. natuurlijk niet opzij, want dan gaan ze uit beeld... Nou, dat is toch niet echt. Oh. Ze maken er een soort one-man-show van. Dat is helemaal niet nood. Ze vinden zichzelf Heer, belangrijker van. dan de kaart van Nederland, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, ze maken zichzelf ja. erg belangrijk. Ja. Nou, 0800-1121. Nou, Waarom? Okay. Dankjewel, Harry. Goed. Ja. hè. Goeienacht. Dag. Goeienacht. Always take the weather. With you. Is dit. Op Radio 1. To sleep, but. Crowded House and the Weather with you. 0800-1121. Bas? Ja, goeienacht, uh, Assert. Goeienacht. Uh, Bas. Hallo, Bas. Ik heb een, aanv ik heb een aanvullende reactie uh, omtrent de vraag, omtrent het uh, vuurwerk. Ja, nou, vertel. Ik, ik ben uh, redelijk uh, belezen op het uh, gebied van uh, de geschiedenis uh, van de mensheid. Zo. En... Uh, Omtrent het vuurwerk heb ik het volgende gelezen en, en onthouden. Het vuurwerk is uh, een uitvinding van de Chinezen. Duizenden jaren geleden uh, hielden de Mongolen flink huis in, uh, in Azië. Yeah. Toen hebben een gegeven moment de Chinezen gedacht om gebruik te maken van het uh, vuurwerk als verdedigingsmiddel. En vuurden dat af op de Mongolen. Uh, bijgelovig als de Mongolen of de mensen die in die tijd uh, waren, uh, zagen zij zich in één keer geconfronteerd met vuurwerk dat op ze afgevuurd uh, werd. En ze sloegen op de vlucht. En hebben niet meer huis gehouden in China. Ja. Yeah. Uh, dat is uh, een jaarlijkse viering geworden. Dat is uh, verwaterd doordat mensen in de loop der tijd uh, vergeten waren dat er Mongolen verjaagd worden. En werd uh, het afsteken van het uh, vuurwerk uh, gerelateerd aan het uh, uh, verjagen van uh, klare geesten. Ja. Met, met dat Europeanen zaken gingen doen en uh, gingen reizen over de hele wereld en zaken gingen doen in China, kwamen ze daar in aanraking met het gebruik en zo waaide het over naar Europa. Nou, dat is uh, nog eens een prachtige samenvatting van uh, de informatie. Ja. Nou, uh, uh, uh, uh, nog, een, nog een toevoeging, Bas? Of zeg je, nou, dit is het van het begin tot het eind? Ja, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit. <laughs> nou, dan, uh, dan uh, zijn we helemaal bij. En dan kan ik die nu echt definitief wegstrepen. Dank je wel. Graag gedaan. En een goede nacht en nog. Oké, okay, ja, dag Bas. Dag. dag. 0800 1121. Rob. Ja, hallo. Hallo. Nee, ik heet geen Rob, ik heet Mahendra. Ja, dat is bijna hetzelfde. En ik noem jou Astrid. Nee, Daar dit, dit, dit, dit, kan ik geen nee tegen zeggen. Ja. En, en, en mijn vraag is, ja. waarom uh, praat die uh, presentator van de wereld draait door altijd zo snel met... en dan zegt die ander in zijn inleiding, en de wereld draait door. Ja. Ja, ja. Ja. Tweede, ik heb nog een tweede vraag, die, mag, die mocht ik er achteraan hangen, oh. heb ik begrepen. Ja. Ik werk beter dan uh, de NS, ja. geen blaadjes op de rails. Geen vertraging? Uh, ja, ik, ik ken een autistische jongen die is helemaal gek van uh, de serie, uh, de, de, de detective serie Frost. Ja. En die kijkt dan en dan is de, de, de, de, de ene keer is die uh, meneer Frost door. Dood. Ja. En in de volgende uitzending, op de KRO geloof ik, is, uh, is meneer Frost ineens levend En die jongen die heeft er echt problemen mee, want die is gewoon ja. autistisch. Ja. Ja. Ja, het is, dat is erg hoor. ja, ja. Nou, ik jong niet zo snel, maar... Nee. je oh, okay. wordt de de... trouwens ook beluisterd ja. in uh, verschillende landen nu. Joh. Ja. Nou, dat is leuk om te weten. Ja, Duitsland, uh, oh. Australië, uh, ja. je zit op een enorme leuke, zeer hoog niveau uh, chat. Ja. En nou, ja, je bent een in uh, verschillende werelddelen inmiddels. Ja, dat, nee, maar dat weet ik. Dat vind ik ook heel leuk inderdaad. Maar uh, Rob, Mahindra, maar houd daar. Ja. Maar, maar mijn eerste vraag is ja. natuurlijk, waarom? Ja. Uh, wordt, wordt die presentator per, per uh, letter betaald of zo? Nee, maar dat is jullie schuld. Sorry? Dat is jullie schuld. Hmm. Hoezo? Nou ja, omdat dat programma wordt zo enorm goed bekeken. En hoe sneller die gaat praten, hoe meer mensen er naar kijken. Ja, maar ja, dat, dat is mijn vraag niet. Oh. Kijk, als ik zeg nou, kom, dan kan hij de gast zijn. Bo, bo, bo, bo, bo. En de wereld uit. Ja, het is nog best knap wat hij doet, hè? Je doet het niet zo eten. Ja, ja, ja, ja. ja. ja ik, zou andere, ik zou een andere uh, mijn kleding een beetje veranderen. Maar... Ja. Nee, maar er past gewoon en, meer ik andere informatie in het, het uur. Ik zou andere tafelgasten nemen. Ik Ja. Ik zou andere tafelgasten nemen. Het is altijd dezelfde. Ja, oh, ik kan een Jan door. Ja. En, uh... Maar de beste stuurluister aan een wal, maar dat programma werkt als een oh, trein. My Iedereen ik, ik, kijkt ernaar. En nou, ik, ik kom een keer samen met jou die uitzending doen dan. Nou, daar denk ik nog even over na. Goed? Oké, okay, prima. Goed. Dag. Hartstikke leuk. Jo! Ja, dag. Doei, doei. 0800 1121 um, Michael. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, of Goedemorgen is ondertussen alweer. Ja, uh, uh, ja ik heb een antwoord uh, over uh, uh, Pons. Ja, omdat oh. Waarom dat het zo uh, is gaan heten. Ja, dat is een hele, nou ja, uh, eigenlijk gewoon een, uh, een, uh, een verklaring van, de, van het niveau sesamstraat, maar het oh. zijn toch echt waar te zijn. Dat wil ik dolop. Uh, ja. Namelijk uh, als je als je wel eens die reactiesos uh, leest, hè dan worden er wel stikfouten ingemaakt. Als mensen heel snel willen reageren, die ja. reageurders, van ja. uh, geen stijl, ja. dan staat er, als iemand heel erg in de maling genomen is, your owned, maar dan de O en de P zitten naast elkaar, en dan uh, tik je wel eens per ongeluk twee toetsen naast elkaar uh, tegelijk in. En dan staat er in plaats van owned staat er poont. P-W-N-E-D, ja. -E en soms zelfs P-O-W-N-E-D. En toen dachten ze van geen stijl, gewoon van, hé, uh, hey, dat is wel een goed idee om onze onderroep zo te gaan noemen. Maar de hele... Sorry hoor, ik heb dan op dat moment natuurlijk weer niet opgelet... maar de hele omroep is dus genoemd naar een typfout. In feite is de omroep genoemd naar een typfout, ja. Nou ja, waarom ook niet? Ja, en vandaar ook dat het niet pound is, maar poont. Ja, nou, dat is ook wel fijn om te weten, want daar dat, dat twijfel ik terwijl ik het zeg altijd over. Ja, nou, dat is dus uh, puur de reden. Dus uh, daarom zeg ik, het is, uh, het is gewoon heel simpel. Dat, dat hebben ze gewoon om die reden zo genoemd. Maar ik zie ook, want dan moet ik even kijken of ik een stukje terug kan in de chat. Maar ik, ik zie ook heel vaak dat het als... Uh, ah, daar is die. Publieke omroep, weldenkend Nederland en dergelijke. Nou, dat is waarschijnlijk... Dat is er uiteindelijk aan, ge, aan toegevoegd, zeker? Ja, ik denk dat dat later eraan toegevoegd ah. is. Nou, hartstikke goed. Zijn we weer bij. Oké... Okay, uh... Nou, ze zeggen prettiger nog, nog verder. Hetzelfde, Michael. dankjewel. En we uh, gaan nog lang door met dit uh, programma, zou ik zeggen, de komende ik... jaren. Was dat volledig van plan? Ja. Oh, Oké, okay. goed. Dank je Doeg. Adrie? Ja, hallo. Daar ben ik weer. Ja, hoi. Och, ik, zo ik straf. Nou, nee, zolang je je maar gedraagt. Oké. Okay. <laughs> nou, het gaat, uh, het gaat over die, die afstandpaaltjes. Ja. Nou, als je een weg hebt van A tot B, heb je een bepaalde lengte. Of er staat een bocht in, maar dan wordt er een nieuw, nieuwe weg aangelegd. En worden de bochten worden eruit gehaald, zeg maar, vanaf de Utrechtse brug tot, uh, tot waar je 120 kilometer mag. Ja. Maar, kunnen, natuurlijk. ja. maar in ieder geval dan zijn de bochten eruit en alles wat nieuw aangelegd wordt en alle paaltjes liggen, liggen om, dan maken ze een nieuwe telling vanaf, de, vanaf waar de weg weer begint, dus de bochten eruit. Dus krijg je andere afstanden erin, tot het oude punt. Ja. En dan zit het verschil, dan gaan ze dus geen nieuwe paaltjes neerzetten op het oude gedeelte. Nou, ja, belachelijk. Aan. Ja, dat hebben ze dus vergeten. <laughs> en, ik, en ik ben nog wat aan het zoeken, hoef je alleen maar ja of nee op te zeggen. Oh. Ik was met een disco, ik ben met die LP's aan het knoeien, ik lag maar gerot met die disco. En uh, uh, ik, ik zoek uh, higher and higher, was dat van Jackie Nelson, kan je oh. dat indrukken? Je hoeft alleen maar een ja of nee te zeggen. Je hoeft niet te draaien. Nee, maar ja, je weet hoe ik ben, Adrie. Als je het ergens over hebt... Ja. Dan vind ik ook dat je het moet horen. Ja, ik heb een brok kussen, heb ik daar. Wat heb je? Een, een brok kussen op de grond, een soort schuimere plaat. En daar train ik op. <laughs> en op die disco. Ik ben al die, al die LP's ben ik aan het zoeken. Maar ik zie natuurlijk een beetje slecht. Ja, en het ook nog. Dat kan ik wel zien onder het scherm. Maar ik ben die... die, die Disco aan het zoeken higher en higher. Maar waarschijnlijk was het van Jackie Nelson. Of maar, zo. maar wacht even, wat, wat ben je nu daadwerkelijk aan het doen? Nu, niks, geen bal. Maar oh. ik train op die muziek. Het is hartstikke goed het disco wat je doet. En wat, ja, maar wat train je dan? Nou, een beetje ja, een beetje half bokstraining en zo in mijn oh. benen. Maar als je dus half in een kussen loopt, ja. dan is het net of je traint op het als je. Het strand afkomt en je loopt naar boven. Dat je ja. het mullenzand in loopt. Ja, een beetje weerstand lopen. heb je dan. Ja. ja, dat heb ik wel eens in dienst geleerd. Ja. Dan, dan, dan gingen we terug en waren we helemaal kapot. Ja. En dan gingen we over het strand op, op, en dan terug weer naar het kamp op en door het mullenzand. Oké. Okay. En train ik dan. dat helpt hartstikke goed. Nou, heel goed. En dan wil je weten of Higher and Higher daadwerkelijk van Jackie Wilson is. Nee, Jackie Nelson of Jackie Wilson? Nee, het is Jackie, Jackie Wilson. Weet je het zeker? Dat weet ik wel zeker, ja. Maar dat is, dat is hartstikke goed. Die, die muziek, dat pak je net als uh, Billy Jean, dat is fijn goed, dan kan je ook trainen. Gewoon. Echt? Is het wat? Ja. ja het zeker is wat. weten? Ja, het is wat. Dag Adrie. Dus dan pak je die maat van die ritme en dat is, dat is hartstikke goed. Dus probeer het als je benen, als je benen weer in beweging gebruikt. Stand up Jackie Wilson is het, uh, Adrie. Ja, en uh, higher and higher. 0800 1121. Token? Ja? Hallo. Hallo, Token van de Koevering. Dag. Ik vind het hartstikke mooi programma. Oh, gelukkig. En ik heb inmiddels al een paar uh, geroosterde boterhammetjes uh, gegeten... en een kopje thee. Ik denk, nou, ik kom vast wel eens aan de beurt. Met ik denk, als ik, als ik toch niet meer naar bed ga... dan ga ik gewoon ontbijten. Nou, ik ga dan terug. Maar ik dacht... <laughs> Uh, wat me bezighoudt, ja. is uh, dat illegaal ingenomen vuurwerk bijvoorbeeld, dat veel ja. te veel... Uh, nou, niet illegaal ingenomen, maar het ingenomen illegaal vuurwerk, ja. Ja, maar ja. waar blijft dat? Ik denk, zou dat onder water gehouden worden? Of zou dat, het kan toch nooit naar een vuilverbranding overgaan, denk ik. Volgens <lacht> mij, de boel uit elkaar. En ik denk wel eens een... Uh, Vergeet de uh, mijn die ergens uh, opduikt na de oorlog. Die wordt dan ergens tot ontploffing gebracht. Ja, yeah. yeah, maar. Zou, zou de politie een mooi feestje maken, zeg maar. Uh, met oud en nieuw uh, yeah. voor zichzelf? Wat zou, wat zou daarmee gebeuren? Waar blijft dat? Ja, ik heb wel een beeld nu. Ik zie het <laughs> gewoon helemaal voor me. Dat al die motoragenten met z'n allen. Het, illegaal, het illegale vuurwerk gaan afsteken op 31 uh, december. op een party, ja, dan op 2 januari of zo. Nee, ik vraag me wel eens af, waar blijft dat? Of dat vuurwerk dan niet verkocht wordt? Ik bedoel, dat, dat kan ik nog wel begrijpen, dat dat in een bunker nee. kan blijven liggen. Dat dat houdbaar is tot bepaalde data. Snap ik ook. Ja. Maar ik denk, wat in beslag genomen wordt, van wiet en zo, weet ik het gewoon. Dat ze naar de gaan en die politieagenten blijven erbij. Daar moet ook voor getekend worden... Gaat de wiet naar een overgaan. verbrandingsover, ja? Ja, ja. Mijn dochter en schoonzoon zitten bij de politie. Maar wat die eindbestemming is, dat weten ze niet. Oh. En ik denk, nou, daar hebben we met Kerst het uh, over debatteren. En ik denk, ja. nou, misschien is er wel iemand uh, die dat weet, wat daarmee gebeurt. Ja. Ik bedoel, eten wat je over hebt gaat naar de voedselbank. Maar zulke dingen... Ja, ja wat, doe je met, wat doe je met vuurwerk dat over is... Ja, of wat in beslag genomen is, wat illegaal is. Ik bedoel, dat moet toch ergens... Ik vind het zo mooi dat wat wordt... je zegt, wordt dat onder water gehouden? Ja, Ja, ik, ik heb geen idee. Dat zou ik wel doen. Ja. Ik weet het niet, maar daar nee. moeten moet er toch ook regeltjes voor zijn? Ik ben zo benieuwd of iemand daar antwoord op kan ja, geven. Ik vind het een prachtige vraag, Token. Nou, dat, dat, uh, daar ga ik naar op zoek. Dankjewel. Ja. En, uh, ik, uh, en de, neem nog wel. een lekker boterhammetje, zou ik zeggen. Ja, nee, ik heb, ze, ik heb mijn rantsoen al gehad. Zit het zit nu wel vol, ja. Ja, nou, weet je, soms dan uh, dat kun je even de slaap niet vatten. Dan ga je lezen of zo. Maar op donderdag luister ik uh, vaak hier een ja. deel van. Ja, mooi is dat, en, hè. Uh, uh, en als ik het slaap en dan val ik, val ik met oortjes, uh, word ik wakker. Uh, s morgens, dan denk ik, oh, het is voorbij dus. Ja, dan is maar, het, heb je wel wat gemist uh, ja. natuurlijk. Ja. Ik ga ze even bellen. Nou, en, en dan ga ik mijn best doen om je nog even wakker te houden. Dank je wel voor de vraag, ja, Token. Oké. Okay. Hey, goede voortzetting en blijf doorgaan. Hè. Zal ik jaar. doen. Dag. Hetzelfde. Doei, doei. Dag. Meneer Zonneveld. Nou, gewoon Aad, hoor. Hé, Aat. Kijk. Uit de mooie stad van er de Duinie. Oh joh, verrassend. Ja. ja, dat is lang geleden. He? Ja, dat is lang geleden. Wat kan ik voor je doen, Aad? Nou, ik had misschien een oplossing of een antwoord op dat eh, poundnet. Of ja. Pound. Ja. Nou, ik vond het een interessante opmerking van die meneer die dat noemde van dat had. Ja. Maar op jouw suggestie heb ik het zoek in de Engelse woordenboeken en ook in de American Dictionary die ik heb. Oh, dat had je geloof ik beter niet kunnen doen, hè? Nee, want er staat alleen op de EU. Oh, oké. Okay. Oh, ik vermoed dat, ja. dat het afgeleid is van power, power in Nederland. Ja. En in het, in het uiterste geval zou het misschien kunnen dat het afgeleid is van POW en dat betekent krijgsgevangenis. Oh Ja. Maar ik hou nog even het ONED aan, want dat klinkt namelijk zo verschrikkelijk logisch. Nee, maar je schrijft p o w e d Ja. Nou, de Power, ja, de afvoering, ja. ja. En dan Net, Nederland, Ja. Dat, dat zou kunnen niet. Dat kan ook. Ik ik, ik, ik, ik, ik ik kan het niet van mij aannemen dat ik de, dat exact weet natuurlijk, maar nee. dat zou een mogelijkheid kunnen wezen. Ja. Nou, dan had ik nog een opmerking over die pc rend Ja. Ik heb er wat zitten mee gemaakt, ik weet, in de honkbalwereld. En dat waren bijzonder vriendelijke, aardige kerels, waren dat. Oh. En, ja, dus, en die hadden een speciale opleiding gehad, net zoals bijvoorbeeld de Hondenbrigade of wat, in de regie. Dus ja. het, het is gewoon een grote aapval, meneer. En oh. als laatste had ik een opmerking van een paar weken geleden. Er was een meneer die vroeg over, uh, over het schaakbord. Ja. Ik weet niet of je, of je zelf toen was of te vervangen. Dat dus heb niet, eh, eh, ik niet exact herinnering. Nou maar, zeg, ik ben één keertje weg en gaan we zo doen. Nee, nou, er wil... was een meneer die wilde graag weten of als je het schaakbord verkeerd omlegde... of het spelletje dan veranderde. Ja, ja. ja. Nou, ik kan die meneer uh, uh, uh, tevreden stellen. Dat verandert wel, want je moet altijd het zwarte uh, uh, vak ja. je aan linkerkant, ja. moet je linkerkant beneden houden. Ja, anders en... staat de koningin verkeerd. En de, en, de, en de zwarte dame, moet ja. op het zwarte vak staan, ja. tegenover de, de witte dame. Ja. En het is een, ja, een schaak van 64 uh, uh, vakjes, ja. hoe noemen we dat, velden, in tegenstelling tot dammen, je hebben de honderd. Ja. En aangezien ik nou, bijna 65 jaar als schaak, denk ik, nou, dat zal ik even een tafel doen, misschien de manier dat. Nee, het ja, nee, antwoord was al gegeven, maar het geeft niet. Dan hebben we even een flashback naar drie weken geleden. Dat hebben uh, het... we misschien geniet, maar Je weet het niet. Er zijn dat misschien klopt meer klopt. mensen in slaap gevallen. Goed, dankjewel, meneer Zonneveld. Doei. Ja, dat weet ik toch. Ben. Ja, hallo, Astrid. Hallo, goedenacht. Heb je nog een rolade kunnen krijgen met de kerst? Nee. Nee? Nee. Ze oh, dus zijn ze uitverkocht. Nee, we hebben gewoon uh, gehaktballetjes gegeten. Oh, wat eenvoudig. Ja, wat, wat, het is bezuinigingen bij de publieke omroep, hè? Dus we doen het uh, rustig aan. Nou, ik denk dat je toch wel een pond per jaar verdient, toch niet? Een pond gehakt, bedoel? Tom. Je? Tom. <laughs> goed, ja, ik dat bij. zou mooi zijn. <laughs> ja. nee. maar mijn vraag is: ja. uh, ik heb uh, zitten nadenken over die moord van Kennedy. Ja. De dossiers die worden pas vrijgegeven, 75 jaar later. Maar ja. waarom doen ze dat? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Dat Want vind ik bedoel, nou een goede vraag. Toch, als je iets onderzoekt, dan gaat het toch om waarheidsvinding... zo snel mogelijk boven water te krijgen. Ja, gek is dat, hè? En niet 75 jaar te wachten. Nou, dat vind ik ook raar. Want 2013 is het 50 jaar geleden, hè? En dan moeten we nog 25 jaar wachten. En dan 2038 wordt het bekendgemaakt. Dat is gewoon zonde. Maar wel spannend. Ik denk dat het ook heel erg tegen gaat vallen. Hoe bedoel je? De, de, de, de uitslag? Ja. Hoezo tegenvallen? Nou ja, er staat gewoon waarschijnlijk helemaal niks in die dossiers wat, wat, wat, wat, wat onthullend is. Nou, er is een hoop bewijsmateriaal achtergehouden en vernietigd. Ja, maar dat zit dan dus, dus ook niet meer in die dossiers. Nee, maar ik bedoel, misschien is er wel een dubbele boekhouding bijgehouden. Ja. Dat dat misschien de, de ware oorzaak is van het hele gebeuren. Maar ik denk dat we ons er nu te veel op verheugen. Nou, ik kan niet zo lang wachten, want dat maak ik denk niet mee. Nee, nou, ja, ik nog wel. Ja, je bent nog jong, hè? Ja. Dat is ook wat. Dat je er gewoon. 34, hè? Ik weet het niet precies, maar ik ga het vanmiddag uitrekenen. Nou, als je zegt dat je 34 bent. <laughs> ja. Uh, ben, de dossier rondom ja. de moord uh, op, uh, op Kennedy... waarom worden die pas na 75 jaar vrijgegeven? Ja. Ik vind het een prachtige vraag. Zeg, hoe rij je ook altijd naar Hilversum toe, als je van, je, van de kampen gaat, ga je dan over Met de Markenwaard? Eh, uh, nee. Want ik wil een keer naar Den Helder toe. Ja. En, en dan moet ik helemaal omrijden via Amersfoort uh, en dan naar Utrecht. Ja. En dat is een hele grote omweg. En volgens mij moet je over de polder kunnen. Ja. Over de polder. Maar, nee, maar wacht even. Maar waar vandaan wil je naar Den Helder? Nou, zo dicht mogelijk bijvoorbeeld uh, van Lelystad of zo. Maar, maar uh, ben, ben naar Enkhuizen toe, Ben, he? Ben, Ben. Ja. Waar wil je beginnen met rijden? Nou, ik kom hier uit, uit Eindschede. Uit En je wil naar Den Helder? En ik wil naar Den Helder. Zou ja. ik niet Dan doen? Toch... Nee, maar ik, ik, ik moet dat voor mijn familie. Oh. Kun je niet dat halverwege bedoel... afspreken? Of is er maar één dijk eigenlijk over de Markenwater? <laughs> nee, er zijn, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Nee, je hebt een keer maar... verteld in je programma dat je langs de dijk bent gegaan... en dat je die molen zag, wel met die groene lichten en rode ja, lichten. Ja, precies. Ja. Dus welke dijk was er dan? Ja, dat weet ik niet hoe die dijk heet. Maar ik ga, ik ga helemaal door, achteraf, uh, tussendoor. Dus dat is, daar heeft niemand wat aan. Maar je gaat toch wel een stuk over de markewaard? Nee. Nee? Nee. Dus je maakt eigenlijk ook een hele grote omweg. Maar zal ik je een keer de routebeschrijving sturen? Nou, doe dat maar. Je moet een tomtom -tom kopen, Ben. Nee, Of, dat of iets wat erop dole. lijkt. Nee? Ik hou niet van die moderne apparatuur. Oh ja, nee, dan moet je het ook niet doen. Nee. Nou, uh, uh, Ben, uh, ik ga op zoek naar een antwoord op de Kennedy-vraag. Ja, goed. Dan ben ik in afwachting. Oké. Okay. Nou, hartelijk vrijdag, hè? Dag. Ja. Dag, ja. Ben. Dag. Henk. Dag, uh, Anse. Hallo, Henk. Nog lang geleden. Ja. Nou, even snel, want ik heb maar drie minuten, hier. Heel goed. Dus ik moet even Matthijs van Nieuwkerk nadoen. doen. Ja, even snel ja. praten. Allereerst, de wereld draait door, is yeah. gewoon een grapje en een handelsmerk van Matthijs van Nieuwkerken. Yeah. En de reden dat hij zo snel praat is gewoon dat hij in een bepaalde tijd heel veel informatie wil hebben. Dus je moet heel snel praten en mensen in de reden vallen, dat doet hij ook vaak. Yeah. En uh, zoals je zelf al zei, daar zijn wij zelf eigenlijk medeverantwoordelijk voor. Dat willen wij toch. Ja, we kijken er toch met z'n allen naar. En bij Pauw en Witteman hm. is dat wat later en dan nemen ze meer tijd. En dan zijn ja. de vragen ook anders... En het heeft natuurlijk ook met de motoriek van de presentator te maken. Ja. ja, en het houdt lekker de vaart erin toch? Ja, dat is ook de bedoeling. Dat, want, want jij hebt nu ook snel al... gepraat. Ik zou nu ook gewoon kunnen zeggen, nou bedankt Henk, dag en door naar de nee, volgende. Nee, ik heb nog een ander woord. Oh. Die kaart, dat ja. heb ik net nog even bekeken op het NOS Journaal bij de herhalingen. Ja. De weermannen en weervrouwen, zij staan eigenlijk voor dat gedeelte van de kaart, wat er op dat moment helemaal niet toe doet. Dus als het in West-Nederland regent, dan lopen ze naar het westen van Nederland, naar Holland. Noord-Holland en Zuid-Holland bijvoorbeeld. En daar is het, daar is het regen, zoveel millimeter, et cetera. Maar in het oosten, bijvoorbeeld in Twente, en dan lopen ze daar naartoe. Daar schijnt het zonnetje en dan zie je daar ook een zonnetje. Ja. Snap je? Ja. Dus ze lopen gewoon heen en weer en ze nemen je als het ware mee het land in. Ja. En dat maakt het juist veel inzichtelijker ja, dan met zo'n het... ouderwetse aanwijsstok. Dat is heel vervelend. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, ik vind het ook ja. leuk. Ik heb er net nog eens naar gekeken. en Ik denk, ze doen dat heel knap en ze doen dat heel leuk. En je leeft echt mee met het hele land. Je gaat nog even de grens over, je gaat nog even Europa in, et cetera. Wat ja. heb ik toch een positieve mensen aan de telefoon vannacht? Dat hoop ik. Ja, zo af en toe wordt er even gezegd. Eigenlijk zeg je tussen neus en lippen door van... je kunt er gewoon ook anders naar kijken en dan wordt het opeens heel leuk. Ja, je gaat mee. Je gaat ja. mee en dat vind, ik, dat, vind ik, he, dat vind ik een knappe manier van presenteren. Ja. Nou, ik, uh, ik vind... Het is dat ik geen gerse truien weg kan geven. Anders zou, zou ik er een naar je toesturen. sturen. Ja, goed. <laughs> zeg, <laughs> nou, goed. Zeg, toch een plezierige hartstikke. Hetzelfde. dankjewel Henk. Tot de volgende ja. keer weer, hè. Dag. Nou, nieuwe vragen zijn van harte welkom. En antwoorden natuurlijk ook nog steeds. En dat allemaal via datzelfde beproefde nummer... 0800-1121